Wij verzoeken dit om samen zijn aan te willen vangen door met elkaar te zingen uit psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Uw leert wordt door mij al onverbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil den mens beschoren. Vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord. En Gods geheimen hoort uw talrijk volk in het rond. Wij noemden u het vijfde vers van Psalm 40.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 Die zijn in naam ijdelig gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk des Sabbatdags dat gij dien heilig. De zes dagen zult je arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des hieren uw schots. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter. Nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd. Nog uw veed, nog uw vreemdeling die in uw poorten is.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 Gij zult niet doodslaan, het zevende gebod. Gij zult niet echt breken, het achtste gebod. Gij zult niet stelen, het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw benaaste, het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw een huis. Gij zult niet begeren uw een vrouwen. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os. Nog zijn een ezel nog iets dat u snaasten is. Wij noemden u dan voor te lezen Matthäus 27 van het 33e vers tot en met 56. En gekomen zijnde tot de plaats genoemd Golgotha, welk is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken, eet met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. En toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen het lot werpende, opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. en zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven, deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen, lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, Gij die den tempel afbreekt en in drie dagen ophoudt, verlos uzelfen, indien Gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottenden zeiden. Anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. En indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. <hijen> hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen Indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Godzoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars, die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli lama sabachtani dat is mijn God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden zulks horende. Zeiden deze, roept Elias. En er stond een van hen toelopende. Nam een spons en die met Edik gevuld hebbende. stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op. Laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf den geest en ziet het voorhangsel des tempels scheuren in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsten scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over honderd en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd zeggende, waarlijk deze was Godzoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschabbende die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen, onder welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozus en de moeder der zonen van Zebedeus. Tot zover. Onze hulpen en ons beginsel.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 En vrede worden uw lieten bij den aanvan uh, geschonken. En bij den voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God, uh, den Vader. En van Jezus Christus. Onze Heren. door de werkingen van God, ten heiligen geest. Amen. Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed. <coughs> Verheven vol zalige eeuwige en drie enige verbond Jehovah, een God van hemel en van aarde, die onze schepper en onderhouder zijt, bewaarder en beschermer zijt, en dat tot hiertoe nog aan een iegelijk van ons bewezen hebt, nog gedragen en gespaard zijnde in het geheim van uw langmoedigheid en verdraagzaamheid. En nog bewezen hebbende dat u niet handelt met ons door onze zon en niet vergeldt naar onze overtreding. Daar in de afgelopen week gij nog bewezen hebt, uw goddelijke autoriteit en almacht doordat gij de wind in uw schatkamer vergadert, maar ook wanneer gij ze loslaat openbaar uw goddelijke kracht in de natuur, dat bij alle machten die zich ontplooien over deze wereld, gij toch bewijst in de natuur dat u de Almachtige zijt, en dat u in de storm en de orkanen komt te bewijzen. En dat u God zijt en wie zal zijn hand tot u opheffen. En zeggen wat doet gij. Waarin weer openbaar wordt onze nietigheid. Tegenover de grootheid uw majesteit. O gezegende majesteit en wat heb u nog bewezen. Bij alles wat er werkende geweest is en de schade die er aangebracht is geworden. Heb u nou bewezen dat het water niet over ons land gespoeld is. En dat u niet weggestormd hebt, o oh God. rand zo geen terecht zou treden wie zou bestaan. Nederlands volk heeft gezondigd en Nederlands kerk ligt verscheurd. En heel onze overheid heeft met God gebroken, wat goeds hebben we nog te wachten. O God, gij hebt nou bewezen dat u niet handelt met ons en onze zonden. En dat u bare maar te veden nog romende zijn tegen het oordeel. Zodat we nog reden hebben tot erkentenis dat u niet handelt. Hoe lang, hoe zwaar, hoe onze, uw wetten schonden, straft ons, maar naar onze zonde niet. En vergeunt het ons aan de morgenuren van deze aan uw dienst gewijden. En geheilig de dag dat we weer een ogenblik samen mogen zijn, rondom de kandelaar van uw woord en getuigenis. Ach, hier, is, zou u door de heilige geest nog wel eens werken, uw genade niet onthouden opdat er nog zondaren getrokken werden... uit deze tegenwoordige boze wereld... en overgebracht werden in het koninkrijk de zoons van uw eeuwig welbaan... om nog een zondaren van dood leven te maken... door de wederbarende kracht des heiligen geestes... opdat er ze door u tot u getrokken zouden worden... En dat u zijn een of andere nou eens in de schuld zou willen zetten. Want hier, begint toch altijd met schuld. Ach, dat u nog redenen nemen uit uzelf. En dat u daartoe ook uw woord nog zult willen gebruiken. En dienstbaar stellen waartoe gij het gegeven hebt. Want gij waart het toch voor wie gereden koperen deuren weken. En die ijzer grendelen deed in duizend stukken breken. Ook omtrent de jeugd die er mocht onder de jeugd nog eens komen te werken. Dat er nog eens waren die in de jeugdig leven moesten gaan gedenken. Aan de een schepper in de dagen die de jonglingschappen eer dan de oude en de kwade dagen komen. En de jaren naderen van de welke we zeggen. Zullen ik heb geen lust in dezelfde. En mochten dat gevonden worden. Heren die met schuld geballast, En de, de zonden thuis gekregen hebben. Geen kwaadaanpenning hebben om te betalen. O God. Gij mocht makend in hun werk. al dat ze tot. En door de leer van uw woord tot de kennis komen van de totale onmogelijkheid aan hun kant. Om ooit of te immer zich te kunnen herstellen of iets te kunnen doen aan hun herstelling. Maar dat we in ons verbond zo staat van u afgevallen en met u gebroken hebben. Ere dat u daartoe dan nog genadeligt. Uw woord zult willen zegen op ze leren kennen. Dat bij alles wat wij verloren hebben, er niets verloren is van de arbeid van Christus. En dat u daartoe nog genadiglijk door uw geest en woord zult willen werken. Op dat ze op rechtsgronden leren kennen. De volkomen zelfigheid geopenbaard in de zoon van uw eeuwig welbehagen. Ach, Heere, gij mocht dat uw woord nog eens heilen. Al dat Christus gekend zou worden in zijn algenoegzaamheid. In zijn dierbaarheid, in zijn rijkdom, in zijn volheid. O God, wil u daar uw woord nog eens heilen. Zegen en dienstbaar stellen waartoe gij het gegeven hebt. Tot raad en tot besturing, tot lering, tot onderwijzing. En dat men gebouwd zouden worden in het toevluchtnemende daad des geloofs en al zo tot u komende zouden zijn. Om door het geloven met u verenigd te mogen worden op rechtsgronden. Behoefte zouden krijgen aan de vrijspraak van schuld en straf. En een genaderecht zouden verkrijgen tot het eeuwige leven. Want bij de oprechte kan geboren worden dat men liever wenst te sterven onder God dan te leven buiten God en buiten Christus en buiten zijn gemeenschap. Och hier snijd toch af alles wat van de mens is en zet toch uw goddelijke gedachten openbarende in de harten, zetting nemende. Op dat ze op grond van recht leren kennen, de schuldverzoening, de schuldvergeving, de schuldverlossing, de zaligheid, de vrede, de troost en de blijdschap, die daar is in en door het zielzaligend geloven verenigd te worden met Christus, en al de vrede gods te smaken die alle verstand te boven gaat, wil u daartoe ook uw woord nog dienstbaar stellen. En kon het wezen, heren, dat u het nog gebruiken tot raad en tot besturing, tot lering en tot onderwijzing. En hebt u die genade verheerlijk met medeweten voor eigen hart en leven? O, gezegende majesteit, het mocht u behagen dat we door middel van uw woord nog onderwezen zouden worden en dat we in dit leven zouden mogen beoefenen de leidzaamheid der schriften om te ervaren de troost der schriften. De troost die daar is in Christus in zijn lijden en dat de troost van het kruis ons de troosten in dit jammer dan. In dit moeitevolle, kommervolle, zorgvolle leven waartoe ook mede ons aan uw goden uw genade opdraaien. Opdat we in hoogmoed des zetten, in oprechtheid des zetten, in de tedere vernedering des zetten zouden verkeren aan de voet van het kruis. Om van het kruis, het kruis evangelie bediend en gediend te mogen worden. Om onze juk op te nemen, ons kruis achter u te mogen dragen en al zo gesterkt en getroost wordende voorbereid te mogen worden voor die grote dag der eeuwigheid. Zo bevelen we ons en melkanderen dan aan uw God en uw genade aan. Als ook mede onze kranke zwakke dragende wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn die ons van deze plaats afvoeren wat in ziekenhuizen gesticht of sanatoria zich bevindt al de vandaag eenzame wezen wezen, weten wat zwanger mocht zijn of gebaard hebben, ze nog de Goede God. En in zonderheid ook nog ons kleinkind dat ongelukkig onverwacht naar het ziekenhuis heeft is gebracht geworden. Ach, grote God zich niet bewust zijn het gevaar waarin is. Maar ach, dat u er een wakend oog over zoudt willen houden. Dat u nog uit uw eeuwig zon en zout verbond zout willen handelen. Ach, hier, dat u bevestigen zijn naam, Johannes, dat is God geeft genade. Wat u niet doet om iets wat in een mens is, ontfermt u nog over ons en hem te samen. Waartoe om neerzoeken te leggen aan de troon uw genade. Op grond van uw getuigenis laat de kinderen stop mij komen en verhindert ze niet neerleggende. Aan de voeten van het lam ontfermt u daartoe dan nog over hem, God, en drager. ons en zijn zijn het kind aan uw God en uw genade aan gedenkt in zonderheid de jeugd onze kinderen en personeel. U mocht nog genadiglijk uw naam voortkomen te planten. En dat u nog schenken hier. En dat ook onder de jeugd de vrezen des hieren gekend zouden worden gedenkt. Uw getrouwe knechten geeft dat de bezuinig zuiver geluid mocht geven. Dat we bewaard mogen worden niet meegevoerd te worden met de geest van deze eeuw. En dat u je koninkrijk nog uitbreidt op helder, jood en heidendom op de zendingsvelden. En hier dat u het rijk des duivels kwam te verbreken ook in ons diep verzonken land, volk en kerk. Gedenk het in uw toren nog des ontfermens. En wil uw woord nog heiligen en zegen ons harte te oorzaak. Van de Eer van uw lieve naam wat we van u bidden uit genade. Om het bloed des verbonds om Jezus willen. Amen. <lacht> In de leidensweken komt nog wel eens voor de veertigste psalm. Uh, wat een messiaanse psalm is. En dan zangen we straks uw heilier, wordt door mij alom verbreid, bedwing mijn tong en lippen niet. We zeiden hier is weer aan het woord, Christus Jezus. Dan is het bij de mond van de profeet of koning David. Is Christus hier aan het En die heeft het over de leren Gods. Niet over menselijke meningen. En niet over menselijke gedachten. Maar heeft het over de leren Gods. Wanneer dat hij zegt: Uw leer, uw de leer des heils wordt door mij alom uh, verbreid. Dus Christus predikt hier uh, dat hij de leer der genade alom kwam te verbreiden, de heilsleer. Maar mijn houders, wanneer we de vraag eens zouden doen, uh, kennen wij die heilsleer? Is die heilsleer door ons gekend en wel eens door ons gehoord? Dat die heilsleer die niet alleen gebracht wordt door Christus maar ook door zijn dienaar. De leer des heils, wat doet die leer? Die steekt de hartader van eigen gerechtigheid. Van werkheiligheid. Van eigen liefde tast. De leer van Christus aan. En wat is het gevolg daarvan mijn ouders. Over het algemeen vijandschap. Over het algemeen vijandschap. Wilt u bewijs? Bedenk dan eens toen Christus op aarde wandelde. En hij de heil leer van zijn vader kwam te prediken. Waarin hij afsneed de ganze fariseese godsdienst. De eigen gerechtige en werkheilige een godsdienst afsneed. Wat gebeurde daar? Wel daar openbaarde zich aanstonds de vijandschap. Want de hartader van de eigenwillige hoogmoedige godsdienst werd aangetast. En wat was het gevolg daarvan? Haat tegen Christus. Haat tegen de leer die hij bracht. En hebben net zo lang geprobeerd om die leer uit de wereld te helpen. Door hem te kruisigen en te doden. Een merk is mijn leugens. Heden ten derde en geldt het nog dat hij leert. Die leer des die alle mensen uitsluit als waarde. Die alle menselijke gerechtigheid afsnijdt als waar. Ach, daaruit ontstaat de vijandschap. Ja. En mijn godes, wie zijn ze die die leer maken aan verder? Och, over het algemeen zijn er dat nog niet zoveel. Dat al was het dat we het kracht van opvoeding die leer nog toestemden, maar als we is ze moeten gaan beleven en God die komt door den Heilige Geest, de heuteder van wat we meegebracht hebben uit het paradijs, als is hoogmoed. En mijn oor, dus wat is hoogmoed? Hoogmoed houdt in handhaven van zichzelf. Handhaven van onze menselijke meningen. Wat ook de schriftgeleerden en de deden. En wat openbaart zich dan, al is dat we die vijandschap niet openbaar uitleven. Dan kunnen we ze in ons hart nog waarnemen. Als de dood gepredikt wordt aan alles wat we van Adem bij ons hebben. Dat alle eigen gerechtigheid en werkheiligheid. Het is ook geen wonder mijn orens. Dat de uitdrukking wel eens gedaan wordt. Ik ben het er niet mee eens. Waarom niet? Ach, we snijden alles af als grond buiten Christus. Dat is de leer des hels, die door Christus al verkondigd en die tot op heden ten dagen nog verkondigd wordt. En dat niet alleen mijn houdt is in het algemeen. Men wil veel liever een leer waarin de mens nog iets aan zijn zaligheid en voor zijn zaligheid kan en meen te doen. Wanneer dat hij zich nog grond of vastklemt aan zijn tranen, aan zijn gebeden, aan zijn gevoel, aan zijn indrukken, aan voorkomende waarheden enzovoort. Bedenk het toch mijn ouders. Als de leer van Christus gekend wordt, die snijdt dat alles af als grond voor de eeuwigheid. Christus, de leer des heils, die herkent alleen maar. En wat in de eeuwige Gods geweest is, en door zijn goddelijke wijsheid daar gesteld is, en dat alleen de leer der zaligheid bestaat uit genade zalig worden, met behoud van Gods eer, recht en deur. en met voldoening aan zijn gerechtigheid. En mijn houders, ik zou nog een stapje verder willen gaan. Wat openbaart zichzelf, niet alleen in de en de schriftgeleerden. Maar wanneer Jezus in zijn omwandeling op aarde. Met de discipelen ging handelen. Over zijn lijden en over zijn sterven. Wat openbaarde zich. Zij hadden Jezus gevolgd. En ze hadden bekend. Uh, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Uh, maar wanneer het erop aankwam, de heilsleer die inhoudt, dat zonder bloed tot in geen vergeving is. En Christus ging handelen over zijn bloed, en uh, over zijn lijden en over zijn sterven. Dan komen ze in het geweer tegen Christus en dan zegt Peter, zelfs Heer, dat zal u geen zin zien. En ik ga nog een stapje verder mijn ouders. Zelfs na ontvangende genade hebben we steeds nodig om te mogen en te mogen het buigen onder de leren van Christus. Anders klinkt men als een bekeerd mens nog en maken van onze rechtvaardig maken onze grondslag nog. En dan zijn we een goed bekeerd mens dat nog geëerd moet worden en erkend moet worden. En dan zijn we nog donder en dan openbaart zich soms nog. Wanneer de hartader aangetast wordt door de leer van Christus de vijandschap. Elk kind van God die ooit door genade er iets van geleerd heeft. Die kan het in zijn eigen hart waarnemen. En ik zou zeggen als u dat nooit waargenomen heeft. Ach leeft u dan niet. Als het werkelijk waar is dat u een kind van God bent. Leef u dan nog niet op uw bekering en op uw ervaring. Want als het werkelijk ingeleefd wordt mijn oren. De leer van Christus is een geloofsleer. En in geloofsleer huldigt alleen Christus en zijn gerechtigheid. Christus en zijn bloed. Christus en zijn offerand en schrijft de dood op alles wat van ons is. Wat geeft een teder verontmoedigd en een vernederend leven. In afvulliging van ons hoofd en koning. Gezegend mijn ruts. Want dan zal open worden wat een laag plekje we voor God in gaan nemen. Door de leer van Christus. Die zelfs, wanneer hij in de paas was, zo laag kwam te bukken. Wat er niet één wilde doen, deed hij de vuile voeten van de discipelen wassen. Dat is de leer van Christus. En mijn ouders, Dat is tegen onze hoogmoedige statuur. Ja. Ach wat is er toch nodig. Om onder de leer van Christus te gebuigen En hem te huldigen daar. Vragen we tot onze lering. En dat God ons genade geeft. En van zijn geest uw aandacht. Voor het vierde kruiswoord in dit morgenuur. Naar aanleiding. Van het ons straks voorgelezen. evangelie van Matthäus het 27 e kapitel en daarvan nader het 45ste en 46 e vers. Wij noemden u uh, Matthäus 27 vers 45 en 46 waar Gods woord alles luidt. En van de zesde uren aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stemmen zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is, mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Tot zover. Mensen in de eerste plaats stil te staan. We zeiden hier het vierde kruiswoord. Wat daar waar het vierde kruiswoord vooraf ging. In de tweede plaats de inhoud van dat kruiswoord. En in de derde plaats het licht dat van dat kruiswoord uitgaat voor de kerk. We zeiden we zullen trachten met hulp van de sieren. Dat in de geleering te onderspreken. ...en onderwijzing te spreken... vooraf zingen we... ...van de 22e psalm... ...het eerste en het tweede vers... ...mijn God, mijn God... ...waarom verlaat gij mij... ...en red me niet terwijl ik... ...zwoeg en strij en brullend klaag... ...in dankzij die ik leiders fel geslaag... ik mijn God... ...bij dag mogen bitter klagen... ...gij antwoord niet... ...zee ik de dus nachts mogen kermen... ...ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen... ...in mijn verdriet en wat er verder volgt... ...in het eerste en tweede vers, psalm 22... Zondag getrekt met uw aandacht en wijle te verkeren op de heuvel van Golgotha. Waar Christus als aan het kruis hangende nog werkzaam was. Ten eerste als priester als die grote voorbeider vader vergeet. Ten andere, uh, wanneer hij zich bekommerde over de moordenaar in, wanneer dat hij zegt, heden dus zult ge met mijn paradijs zijn. En verleden week zeiden we, uh, Jezus ook omtrent zijn moeder uh, nog de zorg kwam te bewijzen. Uh, want dan vinden we waar we bij stilgestaan hebben, de smaak. Van de moeder, de zorg van de zoon en de liefde van Johannes. We hebben toen getracht, mijn ouders, ten eerste, om nog even stil te staan bij de oorzaak van moedersmart. En die moedersmart ontstond als oorzaak de liefde tot haar kind. Zoals zij waarlijk was, haar zoon, die vlees en bloed aangenomen had uit haar Maria. We hebben getracht te bewijzen dat Christus daar niet alleen gezorgd heeft voor zijn moeder, maar in wezen voor zijn ganse kerk. En mijn ouders wanneer het afgedaan was, we zeiden met degene die de spijker sloegen, met de moordenaar en met zijn moeder gaat er wat gebeuren tegen dat hij het vierde kruiswoord zegt. De eerste drie kruiswoorden die heeft hij in onze tijd gesproken van negen uren tot twaalf uren toe. Ik zeg in onze tijd. En wanneer het twaalf uur gaat worden, dan heeft Christus met eerbied gesproken hier afgedaan met alle tijdelijke. Met zijn moeder, met zijn discipelen en met de moordenaar en met degene die de spijker slagen. Maar mijn heer, dus nu breken een ogenblikje aan. Dat hij met eerbied gesproken alleen met God te doen krijgt. Had hij dat voorheen dan niet gehad? Ach, niet op te wijzen wat er nu gaat gebeuren. Want wanneer het twaalf uur was, dat is wanneer de zon op middag hoogte staat. Twaalf uur. Wat ging daar gebeuren? De zon die werd verduisterd, zodat er een duisternis kwam over de ganse wereld. Een duisternis die die ontzaggelijke zon, die de gehele wereld verlicht en verwarmt, dat hij zich terugtrok op grond. Van de goddelijke majesteit die bewees. Dat God met eerbied gesproken in nood was gekomen. De evige zonen gods in nood gekomen. En nu met eerbied gesproken mijn houders kwam de schepping in nood. En wat we ging daar gebeuren zeggen we de zon. Die hield haar licht in en er kwam een dikke duisternis van middags twaalf uren tot drie uren toe. En wat geschiedde daar in die drie uurige duisternis, daar is alles verstomd. En want mijn ouders, daar vinden we in die drie uren geen spotters meer. Daar hebben wellicht de gezinnen gebeefd. Daar heeft mijn gezinnet, misschien de vraag gedaan wat zal er nu gaan gebeuren? Eh, mijn ouders, eh, wat is bewezen geworden? Ach, de majesteit van God, wat ging daar gebeuren? Niet alleen die drie urige duisternis, maar wanneer ze, ze hier aan het eind kwam een aardbeving erbij. En steenrotsen scheurde. En zelfs graven zijn opengegaan. En wens middags om drie uren nadat Christus dat kruiswoord gesproken heeft. Is die korte daarop gestorven. Heeft hij zijn leven afgelegd. Uh, dus uh, die duisternis die zich daar openbaarde. Uh, ten eerste mijn ouders. Ik ging met eerbied gesproken. Een God. Een kleed hangen voor het lijden van Christus. Dat het niet meer zichtbaar was voor ene sterveling. Ik zeg de duisternis. Als een kleed. Wat Christus. In die drie uurige duisternis bedekt heeft. In het vreselijke van zijn lijden. Het was alsof dat er een rouwkleed gehangen werd voor het lijden van Christus. Zodat ook nooit geen sterveling hier op aarde in zou kunnen komen in de diepte van dat lijden. En mijn ouders, er werd nooit geen sterveling, dat zal de eeuwigheid openbaren. En wat Christus gedaan heeft om zijn kerk te verlossen. Wat ging daar gebeuren? En wel mijn ouders de werken der duisternis. Dat wil zeggen de zonden van zijn ganse kerk. En die werden hem toegerekend en daarmee komt hij in het gericht. Dus als borg zeggen we. Met de werken der duisternis. Uh, bedenk eens. De meeste openbare zonde Of uh, zonde die geschieden in de duisternis. Vandaar het dat de zonde genoemd wordt. De werken der duisternis. En mijn oordes waar hem nu toegerekend is geworden. En hij met de eerbied gesproken als in het gericht getrokken werd. Want we hebben wel eens meer gezegd naar aanleiding van deze stof. Dat het was of dat een oordeelsdag aanbrak. Want Gods woord leert ons wanneer een oordeelsdag aanbreekt. Dat de zon zal verduisteren en de maan. En de hemelen zullen weggerold worden als het een... doet. En u breekt hier, zeggen we, met eerbied aangesproken op menselijke wijze de oordeelsdag aan. Maar voor wie breekt hier de oordeelsdag aan? Voor de eeuwige zonen gods. O mijn hoeders, de oordeelsdag van Christus is aangebroken. Hebben we er wel eens bij stilgestaan? En hebben we wel eens iets van geleerd? Dat een oordeelsdag van Christus aanbrengt, dat dat voor mij of voor u geschied is. Als we daar ooit bij bepaald geworden zijn, of bij bepaald zouden worden, dat Christus mijn oordeelsdag brengt, een dag des oordeels. Het uur van het geveld, van de stad geveld zal worden. En over hem uitgesproken was, zal voltrokken worden de vloekdoodster. De vloekdoodster. <coughs> en waarom mijn ouders? Omdat hem toegerekend is geworden de werken der duisternis. En wat brengen die werken der duisternis mee? Dat we ons waardig gemaakt hebben. De eeuwige duisternis. Want ik lees nog dat Christus zelfs handelt. Wanneer we omgekeerd gaan sterven. dat we weg zullen zingen. In de eeuwige duisternis. Waar mening zal zijn. En knersing dat dan. En als vrucht van, deze, van de werken der duisternis. Ontsluit zich voor Christus de eeuwige duisternis. O merk eens mijn uurders. De eeuwige duisternis. En daar openbaart zich. De vorste der duisternis. Die gereed is als die gekend had om Christus mee te nemen naar de eeuwige ramzalige. Zodat wanneer we hier zeiden, uh, wat er geschiedde voor het vierde kruiswoord. Uh, we zeiden nog even in herhaling, en ik wenste wel van God dat het eens een diepe indruk in ons harten mocht maken. En dat de werken der duisternis werden de Christus toegerekend en dan komt hij als het ware voor de poorten van de eeuwige duisternis en de vorst der duisternis die er op uit was en die zijn vuurige pijlen op hem afschop en hem dreigde te verslinden, waarvan dat hij zeide dit is huur en de macht der duisternis O, oh, mijn God, bedenkt eens, eh, dat heeft drie uren geduurd. En wat moet dat voor Christus geweest zijn? Eh, dat vreselijke, dat onuit, onuitsprekelijke, eh, waarvan ons de heidelbergse catechismes leert, eh, dat die nedergedaald is ter helft. Dat wil niet zeggen dat Christus in de hel geweest is. Want daar zijn alleen de verdoemden. Sommigen willen nog wel hebben eh, dat. En eh, dat zijn ook nog in de, door de eeuwen heen enkel de leraars geweest. Dat Christus werkelijk in de hel geweest is. En dat hij in de hel... Het bewezen heeft dat hij overwinnaar was over de duivel en de duivelen. En dat hij daar getriomfeerd heeft. Wij geloven daar niets van. Christus wanneer onze Heidelberger of katechisme zegt nedergedaald gedaald ter Wil alleen maar zeggen dat hij de helse angst en de helse verschrikkingen en de helse benauwdheid en de helse ver, de helse foltering doorworsteld heeft en dat hij daar in die driehierige duisternis in geweest is in de hof van het Gertzemen daar ontsloot zich al iets van die duisternis maar dan roept hij nog vader Indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker van mij verwijken. En daar was nog een engel. Die hem kwam versterken. Wanneer dat hij op Golgotha het eerste kruiswoord uitroept. Zegt hij nog vader. Uh, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Maar mijn heer, Wat maakt nu de eeuwige duisternis uit. Wel, hij gevoeld zich hier van God verlaten. We zeiden in een hof van Gethsemane zegt hij nog vader. En wanneer het eerste kruiswoord zegt hij vader. En bij het laatste kruiswoord wanneer de zon weer scheen heeft hij vader gezegd. Maar hier mijn heurdes, zal die straks zijn mond open doen. In die drie uurige duisternis. Uh, we zeiden heeft God een kleed voorgespannen. Uh, zodat wij hier uh, niet. Uh, we zouden er wat dieper op in kunnen gaan. Uh, maar we zullen het niet doen. Alleen willen we dit nog zeggen. Dat we toch bedenken mijn hoortes. Hoe God over de zonde oordeelt. En hoe God de zonde komt te straffen. Want we gaan een tijd beleven. Dat er weinigen meer zijn. Die waarlijk geloven dat er nog een rampzaligheid is. Die waarlijk geloven dat die rampzaligheid eeuwig is. Die waarlijk geloven dat daar voor eeuwig gemist zal worden de gemeenschap. De geliefde gods. die nog geloven dat men er onderworpen is. Gods gruimschap en toren. Daarom zou ook de oordeelsdag zo'n vreselijke dag wezen. Hier brengt een oordeelsdag aan voor Christus. Maar die kwam in het gericht als borg. Die kwam in het gericht als de middelaar des genadeverbonds. Maar wanneer we hier de vrucht en het licht van dit kruiswoord nooit aan onze harten hebben leren kennen. En mijn hoorde staan zal ons deel zijn eeuwige duisternis. Om weg te zinken onder de werken der duisternis. En onder de triomf van de vorst der duisternis. ...en om eeuwig te moeten wenen zonder tranen in de eeuwige duisternis. Zo vreselijk zijn de zon. En helaas, mijn houders, wat staat men daar weinig bij stil. Maar er is er geen eentje die zalig zal worden... ...of zalig mag worden... ...zal er iets van hevel leren en moeten leren en mogen leren. En wanneer het geleerd is... Wat onze zonde Christus gekost heeft. Want dan krijgt het geloof zo hoog te zien. Dat Christus hier plaatsbekledend in het gericht gekomen is. Plaatsbekledend als borg. En plaatsbekledend op de duisternis. Het hij aanvaarden om weg te zinken. We zeiden in de tweede plaats even stil te staan bij de inhoud van deze woorden. Een opmerkelijke zaak, mijn ouders, dat wanneer we hier vinden, Eli, Eli, lama sabachthani, dat de vertalers niet, maar de evangelisten, in de taal die Christus sprak, het uitgesproken heeft, Wanneer al oh, die taal niet gehandhaafd was gebleven, dan zouden we kunnen lezen uh, dat uh, van de zes uur af werd de duisternis tot de negen uur toe. En Jezus riep met een grote stem, mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dan zou het in de Nederlandse taal zo geschreven staan. Maar merk nu eens op, dat de woorden, de taal. Die Christus sprak, dat is de Hebreeuwse taal. Die wordt letterlijk hier neergezet. Om het gewicht van de woorden die hij uitgesproken heeft. het de kruislot. Het gewicht van de woorden en de nadruk daarop te leggen. En wat vinden we dan? En mijn rood is dat er staat. En omtrent de negende uren riep Christus. Met een grote stem. Dus niet met de stem van een stervende. Want wanneer iemand gaat sterven, dan verliest hij zijn kracht en zijn stem. En dan gebeurt het nog wel eens dat men soms met het oor op de mond van een stervende moet luisteren om nog te horen wat hij zegt. Maar hier is een stervende. Die misschien nog vijf of tien minuten zou leven. En dan zou die een vrijwillig te dood ingaan. Daarom zeggen we vinden hier Christus als borg. Hij roept hier met een grote stem. We zouden zeggen dat moet in de hemel gehoord worden. Dat moet in de hel gehoord worden. En dat moet over de hele wereld gehoord worden. Wanneer hij hier roept met een grote stem. Dus niet dat er zacht gefluisterd werd van het kruishoud. We dezelfde stand de joden wellicht of de kruisknechten. En misschien de joden ook nog. De spotreven eh, wanneer de zon weer ging schijnen. De en zeggen eh, laat ons zien of dat Elia komt. Hij spreekt niet over Elia. Maar hij spreekt over Elie, dat betekent mijn God. En wanneer we hier even stilstaan bij de inhoud van deze woorden, dan moet ik vooraf al te beginnen om te zeggen dat wij te arm zijn. En bij elke leidend stof wel moeten zeggen dat we te arm zijn. En dat we niet bekwaam zijn om uit te kunnen drukken. Wat de inhoud is van het lijden en sterven van Christus. Ten eerste, mijn dus vinden we hier geen wanhoopskreet. Een wanhoopskreet, die vinden we van Judas. Wanneer dat hij roept, mijn zonden zijn groter dan dat ze vergeven. Kain, die roept, mijn zonden zijn groter dan dat ze vergeven kunnen worden. Dat was een wanhoopskreet. Een Saul die ging uit wanhoop, ging die naar een toverest en door. En Judas koos uit de wanhoop te strippen. Maar hier vinden we de geloofskreet van Christus. Dat hij roept niet, O God. Maar hij roept, Mijn God. We zouden haast zeggen als een drenkeling. Die het hoofd nog boven water, en de hand nog boven water houdt, in het woord die mijn. Bedenkt, mijn hoeders, dat ook Christus werk een geloofswerk werk geweest is. Dat zijn borgtocht een geloofsdaad geweest is. Waarom? En wel, mijn hoeders, hij was en hem was beloofd. En nu in zijn menselijke natuur, als borg en middeler, heeft hij geloofd in de belofte die God de Vader hem beloofd heeft, wanneer hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zien. Hij heeft geloofd in de belofte, dat wanneer dat hij alles volbracht heeft, dat de Vader hem met de heer eerlijkheid zou kronen. Dus we zeggen hier, we vinden een geloofskrit. Dat is geen wanhoopskreet. We zouden, om het nog even duidelijk uit te drukken. Een vader die met oorbied gesproken zijn kind wil loslaten. En zoekt los te laten dat hij weg zou zinken in de hel. En dat het kind zelfs zijn vader vasthoudt. Dat al is het. Dan de helse duivels rondom hem gaan zeggen: haar, dat de wist dat de hel met opgesperde kaken gereed is om hem te verslinden. He, dat hij ochtans in zijn geloof vast hield aan zijn vader. Dat is het geluk voor de kerk. Dat is de zegen voor de kerk. In ja. <coughs> het mijn God. We zeiden. Hij riep met een grote stem. Dat het gehoord zouden worden in de eeuwen. Gehoord zouden worden in de hel. Want mijn ouders, daar heeft de hel gebeefd en gezitterd. En wanneer hij straks ooit het is van recht. En daar gaat de hel en de dood voor eeuwig ten onder. Hier wordt tot Christus. En met eerbied gesproken. Ik spreek op menselijke wijze. Ach, wanneer de hel hem dreigt te verslimmen. En de duivel gaat roepen. Ah, hij heeft het om de neer gewendeld. En de vurige pijl. Die zijn eigen wanden deed branden. Maar wat was het ergste, mijn ouders? Wel dat met eerbied gesproken. Hij verlaten werd van zijn vader. Wat betekent dat? In zijn godheid werd hij niet verlaten van zijn vader. Want in zijn godheid blijft hij eens wezens met hem vader. In zijn menselijke natuur was hij ook niet verlaten van zijn vader. Want uh, hij was een rechtig mens en een rechtig god. Maar één persoon. Dus niet in zodanige zin... Zijn Godheid kan niet verlaten worden. En nu is hij in zijn mensheid van God verlaten worden. Voorzichtig. Wat dan? Wel mijn hoort. We zeiden straks in de hof van het Gethsemane. sprak hij nog fout. In de grootste angst. En aan het kruis riep hij eerst nog fout. Maar wat nu? God die trok. Zijn gemeenschap. Zijn vaderlijke gemeenschap trok hij in. En was het of dat in prijs gaf. Aan de straf der zonde Weet je wat ergste zal wezen mijn hoogjes. In de rampzaligheid. Dat God daar niet is met zijn gunst. Maar met zijn toorn. En nu mijn hoogjes ontrok God de Vader zijn gunst. En gold de violen van zijn toren. En zijn graam als over Christus uit. En nu toch God verlaten gevoel. En waarin we zijn. als wegzinkende was in de hel. Ach grijpt hij. Met de hand des geloos. En we vinden niet vader, vader. Maar mijn God, mijn God. O, oh, bedenk eens even. En we zeiden, de diepte hiervan kan alleen de eeuwigheid ons leren. Maar hier in de tijd is nooit de diepte van te leren en te kennen wat het Christus gekost heeft. Wanneer dat hij uitroept, mijn God, mijn God, waarom heeft gij mij verlaten? Dat wil niet zeggen dat Christus naar een daarom vraagt. Wij zeggen dikwijls, waarom moet dit en waarom dat? Nee, mijn houders, in het woord die waarom lost Christus met eerbied gesproken al de waaroms van de kerk op. Die het vat die vatten. En wanneer Christus roept, mijn God, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Is het niet een uitroep? Geef me eens antwoord waarom of dat geschiet? Want wat er geschieden, dat had Christus al op zich genomen in de des vredes. Wat daar geschieden lag, van eeuwigheid verklaard in het goddelijk besluit. Wat daar geschieden was na de wet en na de profeten, op psalm 22. En daar was het al geprofeteerd. Wat daar geschieden, geschieden geheel. Overeenkomstig het oude testament waarin Christus afgeschaduwd was. Wat daar geschieden, wat geschieden daar dan. En wel het offer werd aangestoken door het vuur van de goddelijke toon. Het offer dat verbrand zal worden op de achter komt hier in de brand van de goddelijke toren. Zwaard ontwaakt tegen mijn neder en tegen de naam die mijn metgezel is. Het goddelijke zwaard, het wrekzwaard der goddelijke gerechtigheid gaat zijn werk doen. <coughs> <coughs> en de hel ontsluit zich. Er Voor hem die toegerekend is geworden, de schuld van zijn ganse kerk. God ging hier handelen, zodat hij eens zou handelen met al degenen. die de vrucht van dit lijden en sterven ooit aan de harte hebben ervaren. O, ziet mijn ouders hier het vreselijke van het lijden van Christus. En we zeiden, het offer op het altaar zijner Godheid werd aangestoken door het vuur van de goddelijke gramschap. En God de Vader hield zijn gunst in. En nu even, wanneer Gods volk hier op aarde de geloofswetenschap heeft dat God hun God is. En dat Christus de zaligmaker is. Maar er breken is ogenblikken in hun leven aan. Dat niet zoveel gebeurt. Maar er is ogenblikken in hun leven aan. Dat ze iets moeten gaan beleven van Gods verlating. Ik bedoel niet dit. Dan er tijden kunnen zijn dat de Heer zijn aangezicht verbergt. Maar werkelijk is beleefd moet worden. Een godsverlating, daar kan men niet in leven. Nee. Dit moet ook verstaan worden door degene die het verstaan kunnen. Of die in het leven wel eens ervaren. En dan wordt het voor de kerk niets erger dan godsverlating. Dat wil zeggen, of dat God ons prijs geeft aan de Satan. God ons prijs geeft aan de hel. En God ons als het ware loslaat. Uh, dan we dreigen en vrezen te verzinken. Dat is de smartelijkste les, die hier van Gods volk op aarde gekend is. Van God verlaten. Ja. Die het ooit heeft ervaren, die weet er iets van. En mijn hurtes: daar kan men hier niet in leven. Een verberging van Gods aangezicht: beproevingen en verzoekingen en van alles kan er zijn, en dat men dan soms nog kan geloven in iets van God te zijn. Maar als er is een ogenblik die aanbreekt, Alsof dat er geen kind en het kindschap er niet meer is. En alsof de God alles afsnijdt. En dan niet te onderscheiden. We vinden nog in psalm 6. Toon mij toch. Dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Dat men niet meer kan onderscheiden. Wat God doet of dat het in zijn gunst is. Of in zijn toorn ook een beroep doen op degene die er ooit iets van geleerd hebben oh mijn houders dan breekt er een ogenblik dan kan er wel aanbreken een drie uurige duisternis een driedaagse duisternis een drie weekse duisternis we willen dat niet met ons ervaring bevestigen maar we weten er iets van van een drie weken O oh, mijn beheurders. Dan zou het vlees hier verteren. Ach als een onbekeerd mens het is moest gaan leren. Ik ben van God verlaten. Was je leven kapot voor de wereld. Was je leven kapot voor de wereld. Van God verlaten. Maar wanneer het door genade geleerd. Ach, dan leren ze er iets van kennen, dat de kerk God Christus moet volgen door het Gethsemane, Gabata en Golgotha. En nu mijn houders, en nu vinden we hier, en dat geldt ook van zijn kerk daar Christus verworven heeft dat men bij tijden en ogenblikken zou zeggen waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik sloeg en strijd en brullen klaag in de angst die ik leid, dat waarom lost Christus hierop en dat hij vaste houdt aan wat en u mijn oude dus ze dierbaar geloof nu vast vaste me gehouden dat heeft Christus ook hier verworven. Dat hij vast mag houden zelfs. Dat al was het. En dat God de hel voor ons zou ontsluiten. En dan de duivel zouden gaan jochten. Dan heeft Christus in dit kruismoord. En de inhoud ervan verworven, En van God niet verlaten te worden. Gij zult van mij niet vergeten. En ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Ach hier weg. waar Christus als het ware. Dwars door de hel heen gegaan is. Om zijn kerk te redden en te zalen. O bedenk eens mijn heus. De inhoud en de betekenis van mijn God. Mijn God. Het is als een overwinningskreet. Na drie uur is. Het is als een overwinning Dat in niet wanhoopt. In oog oh op kwijt. Als verloren tas te laat. Nee. Het is een overwinning Ik hou u vast. Ik hou me vast aan uw belofte. Ik hou me vast aan uw woord. Ik hou me vast aan u. En wat gebeurt er? Direct. Nadat hij deze woorden gesproken heeft. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Daar verdwijnt de duisternis. En het licht gaat schijnen, de wolken drijven weg. En het licht gaat schijnen. Daarom zeiden we in de derde plaats nog even stil te staan. Bij het licht dat van dat kruis wordt afgaat. En bij het licht dat daar door genade kent wat Ziet ten eerste hier mijn hoortes. En dat door het geloof wat God en Heilige Geest werkt licht gaat krijgen over de deugde gods let op mijn hoeders licht over de deugde gods en want wat heeft hier plaats gehad we zijn het gericht is voor Christus gespannen en God die antwoordde niet in de hof van het zeemene was een engel. Maar hier was geen engel. Hier was geen mens meer die troostte. Hier was geen engel die troostte. Hier voltrok God het gericht. Als spuits bekledend. En Christus komt in het gericht met zijn ganse kerk van zijn vader en gezeten. En in dat goddelijke gericht Houdt Christus zijn God vast. En waar hij nu zijn God vast is. En de tijd naar Gods raad. En in de vrede er besloten breed aan dat straks alles is volbracht. Ach, daar breekt het ogenblikje aan. Dat God bevredigd is, zijn recht is voldaan. Zijn deugde zijn verhielden. En aan. De zaligheid van de kerk is verworven. Al hun waaroms worden opgelost. In het vrijmachtig soeverein welwagen des vaders. Mijn God. We zijn de licht over de deugde gods. Hebt u. Vanaf het gericht. Wel eens licht gekregen. Wil ik u wat zeggen. Elk een. Die ooit gerechtvaardigd wordt. Die zal licht krijgen over de deugde gods. En die zal door het licht dat hij krijgt. Over de deugde gods zijn verdoemenis aanvaarden. Ja. Maar nu Christus mijn hoortes. Als plaatsbekleden borg. Heeft voor zijn kerk het verdoemend vonnis van de rechter gaan varen. En is er als het ware in ondergegaan, dat wil zeggen gestorven als Bork, zich als goden wel behagelijk op. En, merk nu eens, dat deed hij zonder los. Ja. Hem toegerekend is geworden de schuld van zijn kerk. Maar ten tweede, niet licht alleen over de deugden was, maar ook licht over de vreselijkheid der zon ach mijn ouders, wanneer we enig licht krijgen van dit vierde kruiswoord dan kunt gelicht verkrijgen van dat kruiswoord over de vreselijkheid der zon in den hof van zevene kroop Christus onder de zon naar Golgotha gaat hij geballast met de zon. En bij het vierde kruiswoord komt hij met de zonde van zijn kerk in het gericht. En wat is dan het gericht? Wel, we zeiden de duisternis. De vorst der duisternis en de eeuwige duisternis ontstot. O, mijn houders, de vreselijkheid der zon. Dat straalt af van het vierde kruis. Als we daar iets van mochten beleven en inleven. Wat zou men dan vrezen voor de zonde? En we hebben het wel eens meer gezegd. Wil men de zonde betreuren. En de zonde bewenen. Dat gebeurt niet wanneer de wet ons verdoemt en vervloekt. Dat brengt schrik en vrees mee. En een vergrote verschrikking. Maar wanneer we de zonde krijgen te zien. Van het licht en uit het licht van het vierde kruislood. Dat we de zonde de hel verdiend hebben. En dat Christus de helse angst en naar de hel gaat. Er zullen ooit de zonde beweegt worden. Worden ze dan beweend. Maar mijn hordes ten derde dan zou ik ook dit willen zeggen. Licht niet alleen over de deugde gods. En niet alleen over de zon maar ook licht over de liefde gods. Want o oh mijn hordes hebben we met vurige en vlammende letters. Boven het kruis die staan, God handhaaft zijn recht. Het geloozoog krijgt boven dit kruiswoord te zien, God is lief. God is liefde welk opzicht. Ach, dat hij mijn zoon of uw zon zouden dus erbij geweest zijn. Overdenk het eens even of uw zonde daarbij geweest zouden kunnen zijn. Dat God die op een zodanige wijze afkwam te strak In de zon van zijn eeuwig welwaar. Dat hij de ramseligheid voor de slot. En door het goddelijk licht de eeuwige zaligheid, Want God is een licht. Om in het licht van het goddelijke aanstijng zijn liefde te ervaren. Zodat dat vierde kruiswoord niet een zoldaan is. Zo Onverschrikkelijk. Verschrikkelijk toch dat Jezus in het gerichte in de hel geweest is. Neem mijn ouders dat vierde kruiswoord predikt ons. God is liefde. De liefde gods openbaar. Tot zijn volk. Dat hij met Heer biedt gesproken. Om zijn kerk te zaligen in zijn gemeenschap te nemen. Zijn zoon een ogenblik als het ware in de hel. En de helse angsten doet smaken. De helse verwaarnissen. De godsverlatenen. Opdat wij zegt ons avondmaals voor manier, Meer meer van God verlaten zouden worden. Het dat hij, De zonde van zijn kerk. Ganselijk afgestraft heeft. In de zon van zijn eeuwig welvaar. Afgestraft heeft. Zodat de straf die ons der vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striem is ons genezing door. Ziet dan lezen we, In het licht van het kruis wordt God is lief. Ten vierde. Mijn uurders. Het vierde kruiswoord geeft licht. Over zondaren die bekommerd zijn over haar zonde. Ach, zouden er die nog onder ons zitten. Die bij tijden vrezen met verschrikking waarnemende haar zonden. Zouden er die nog onder ons verkeren, Het die niet weten in en uit te gaan vanwege haar zonden. Ach, die bij tijden vrezen dat het vraagzwaard der goddelijke gerechtigheid zich op haar uit zal gieten. Ach, mijn zoudende die nog onder ons zijn. Die ingewijd worden in de werken der duisternis. En moeten leren en verder dat het recht zal zijn. Als je ons prijs gaat van de vorst der duisternis. En ook een blikje gaan beleven. En dan we naar de hel zouden kunnen vanwege onze zon. Hoort dan. Het vierde kruiswoord dat geeft licht. Om met uw zonde aan de voet van het kruis terecht te komen. En om door genade door gods geest licht te verkrijgen. Over het kruiswoord. Daar hangen mijn zonden. Daar wordt mijn zonde afgestraft in Christus Jezus. Daar hangt mijn offer. Want het offer van Christus. Daar hangt mijn overdeel. Daar hangt mijn hel en mijn dood. Christus mijn heus. Die de hel versloeg en de dood overwinnen En, het graf, en uh, de hel als het ware gesloten. En de vorst des duivels overwonnen heeft. Maar nog even. En ten laatste, het geeft licht over elk onbekeerd mens. Welk licht dat wanneer we onbekeerd zouden moeten gaan sterven. En dat verhoede God geeft licht wat het oordeel zal zijn over elk eend. Zonder kennis van het vierde kruiswoord zou moeten zijn. Waarmee we nog even met een woord van toepassing wensen te besluiten. doch zingen vooraf nog. Van de 16, 16e psalm. Het vijfde vers daarom heeft zich mijn kwijnend hart verleid. Mijn tong mijn eer zingt God gewijde toon. Ook zal mijn vlees, thans afgesloofd en spijt, schijns in de grafkouw zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. Het is het vijfde vers van Psalm 16. nog even stil willen staan over het schrikkelijke van onbekeerd te zijn. Want dan breekt daar ook een gerichtsdag aan. Een gerichtsdag breekt er aan. Ten eerste al wanneer we gaan sterven, en ten tweede straks de laatste oordeelsdag. En nu zeiden we dat dit kruiswoord licht geeft over elk mens die onbekeerd is. Want het predikt ons wat ons deel zal zijn wanneer we onbekeerd zullen sterven. Merk eens mijn houders, een maandag hebben we weer kunnen ervaren de nietigheid van ons mensenkinderen. Wanneer God uit zijn schatkamer de wind voortbrecht die alles dreigde te verslinden, Wat doet u, mijn urde, dus als God door zou trekken? We hebben in 1953 meegemaakt dat er in een nachttijd met de watersnood 1800 mensen. Hun leven moesten verliezen in het water. Bij duizenden van veen en vernietiging van alles. Huizen en akkers. En is het u een wonder geweest, mijn hoorders, dat God ons niet doorgetrokken is. Dat het water niet over ons land gespoeld is. En dat God ons niet weggevaagd is. Het is ons een wonder geweest. We zijn met vrezen vervuld geweest. Wat zal God over ons brengen? Vanwege de hemeltergende ongerechtigheid die zich allerwegen komt openbaar. Bedenkt is mijn horens. Een regering kan er tot heden toe niet gevormd worden. Stakingsgolven gaan er over ons land. De ontevredenheid en de opstand tegen God openbaart zich en Laat de Heer maar eens even een bewijsje geven van wat Hij kan. En wie beeft er nu voor die grote God? Ach, mijn gehuurders, hebben we nog schade geleden. Bedenkt, uw ziel is nog een alleen. Er zijn er ook nog omgekomen deze week in de storm. En God heeft ons nog het leven gespaard. Is er nog dierbaarder als het leven? En het leven van onze kinderen, daar zelfs ook nog een kind omgekomen is. Is er nog dierbaarder dan het leven? Moeten we nu murmureren tegen God? Moeten we opstaan tegen God? Al moeten we bekennen, het is een wonder, dat het nog zo afgelopen is. Wat zal de toekomst brengen? God bewijst. Dat hij roeders genoeg heeft in zijn hand. Om een volk te kunnen slaan en te bezoeken. God bewijst. Dat hij roeders genoeg heeft om te bezoeken door ongerechtigheid. En mijn hoeders. Dat God het met de zonde zo licht niet neemt. Dat is bewezen geworden hier op Gogotan. In het vierde kruiswoord. En als we nu onbekeerd moeten leven. En onbekeerd blijven leven. En onbekeerd gaan sterven. Dan zal hier dit kruiswoord. Voor ons een wanhoopswoord worden. Want het zal niet wezen o God. En het zal niet wezen mijn God. Maar het zal een verwerping wezen. Waar Christus hier als borg onder de werken de duisternis. En de vorst der duisternis hoogtijs en de eeuwige duisternis zich ontsloot. zullen we dan onder de werken der duisternis moeten verzinken in de eeuwige duisternis. Onder de tyrannie van de vorst der duisternis. Waarvan we vinden dat Gods woord ons leert. En met een bloedend hart moeten we het zeggen. Ik heb wel eens meer gezegd, mijn heuristen zijn sommige leraars die kunnen zo makkelijk met het woord verdoemenis door de kerk heen spreken. Het woord verdoemenis door de kerk heen gooien. Wij kunnen dat niet. Is er dan geen verdoemenis, jazeker? Er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Maar we weten toch iets van de schrik des Heeren. We weten in ons leven als het vijf minuten geduurd had. Had ons vlees verteerd. Als was voor de zon vanwege de majesteit gods. En ach wat zal het nu zijn. Als we straks moeten gaan sterven. En het vonnis des oordeels wordt onder ons uitgesproken. Wanneer we op zulke grote zaligheid geen acht gegeven hebben. Te moeten horen met een grote stem. Die in de hevel en de hel zal klinken. Gaat weg van mij. Gij vervoer. In de eeuwige duisternis. Welke de duivelen en zijn engelen bereid is. De eeuwige duisternis. En dan daar eeuwig betreuren de zonde, de werken, de duisternis. Zonder waar berouw te krijgen. Zonder berouw om er nog ooit uit verlost te worden. En dan onder de hol en de spot van de vorst, der duisternis. Ik kon nooit meer zalig worden. Voor mij is er geen bloed. Voor mij was er geen evangelie. Voor mij was er geen prediking, maar jullie hebben eronder gezeten. Jullie is het gepredikt geworden. Jullie zijn nog geroepen geworden. En je hebt op zulke grote zaligheid geen acht gezeten. Koren, mos en olie heeft je hart ingenomen. En je hebt geen acht geslagen op het heil van ons onsterfelijke en dan zal het woord die te laat, te laat, voor eeuwig te laat vreselijk wezen. Ach, mijn medereizigers naar de eeuwigheid. We zouden het woord des apostel Paulus nog willen gebruiken. Wanneer dat hij zegt, wij dan, gezanten zijnde van Christus wegen, wij bidden u, alsof God door ons baden, laat u. Met God verzoen. Zo gij zijn stem dan heden hoog. Verhaard toch uw harten niet. Eer dat het besluitbaar. Want als kaf gaat het dag. Dat God de ernst nog op kwam te binden. We zijn eer dat het besluitbaar. Voor <tie> de gisteren nog. Van een jonge man. 39 jaar, een vader van drie kinderen, die krijgt week de griep en is deze week al begraven. Onverwacht, een gezonde, sterke man. En dan, ach hoe zullen we het dan maken, als we dan God moeten ontmoeten, onbekend? Het is nog te wel aangename dag ter zaligheid. En wij prediken u nog te leer genade voor schuldige zonden. Heb God die genade verheerlijkt in onze harten. Och, herkent dan toch die God. Huldig hem in een opmoedige wandel. In een oprechte wandel. En in een haat en een afkeer tegen de zon. Ja, ook zichzelf te krijgen te halen. Om het kruis achter Christus, en al is het dan, door donkere, duistere wegen, eens zal het licht opgaan. En als het in de dag der dagen zal zijn, om dan in het licht van Gods aangezicht te mogen wandelen. Want daar geldt het van. Gods vriendelijk aangezicht. Al is dan weer hier, zeggen we, door duistere wegen gemoet te hebben. Gods vriendelijk aangezicht. Heeft vrolijkheid en licht, vooral oprechte harten, ten troost verspreid en snakken. Juicht dan vromen om uw lot. Christus heeft voor u betaald. Geboet de schuld. Juicht vromen om uw lot. Verheugt u steeds in God. Roomt, zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor dit heil genoemd. Dat God die rijk is in warmmatigheid. De waarheid zegen is onze wens en weder. Amen. Och hier, u mocht de napredeke nog zijn. En het achtervolgen met je lieve geest. Al dat het zijn vrucht nog af mocht werken. Voor deze of geen. Och, dan we nog eens werken. Die verbroken werden van hart en verslagen van geest. Heer, gij mocht daartoe de waarheid nog heilig. zegen en dienstbaar, waartoe gij het gegeven hebt, uw goden tot eer, en ons tot zaligheid, verzoen het zondige. wat ons aangekleefd hebt gehad in verzorging. Met een engelen tot de plaats onze woning en verhoor ons om Jezus willen Amen. Onze slotzang zij het laatste vers van Psalm 69. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn naam, zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Judas steen herbouwen uit het stof. En wat er verder volgt in het 14e vers van Psalm 69. Godse des Vaders en de troostvolle gemeenschap des heiligen geestes zijn en blijven met uw lieden. Amen.